Manix Ampersen met het NOS-journaal. De belangrijkste Chinese gezondheidsautoriteit heeft gezegd... dat de effectiviteit van Chinese coronavaccins laag is. Ook overweegt de regering om vaccins te combineren... om de werkzaamheid te vergroten, zei de directeur van de gezondheidsautoriteit. China heeft honderden miljoenen doses van het Sinovac-vaccin geëxporteerd... naar zo'n 25 landen in onder meer Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Europa... Het onderzoek in Brazilië bleek dat de effectiviteit van Sinovac net boven de 50% uitkomt. In het katshuis overleggen de meest betrokken ministers en deskundigen vandaag weer over het coronabeleid. Afgelopen week werd bekend dat het kabinet werkt aan een plan waarmee later deze maand de terrassen en winkels weer open zouden kunnen, als de cijfers ze toelaten. Ook zou dan de avondklok geschrapt kunnen worden. De vereniging van ziekenhuizen en een aantal OMT-leden zijn bezorgd over de plannen... omdat de druk op de zorg toeneemt. Dinsdag wordt op een coronapersconferentie meer bekend over eventuele versoepelingen. Jonge Zuid-Koreanen krijgen niet langer het AstraZeneca-vaccin. Het land heeft besloten om het coronamiddel alleen te geven aan mensen van 30 jaar en ouder. Afgelopen week werd in Zuid-Korea het prikken met AstraZeneca voor een groot deel stilgelegd... vanwege de meldingen van zeldzame bloedstolsels. In China zitten 21 mijnwerkers vast in een ondergelopen kolenmijn. Het probleem ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden aan de mijn in de noordwestelijke regio Xinjiang. Het lijkt erop dat de werkers werden verrast door het water. Acht mensen konden worden gered. Volgens Chinese staatsmedia zijn de 21 mijnwerkers die nog vastzitten inmiddels gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om hen te kunnen bereiken. Het weer eerst bewolkt en wat regen. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Met vooral in het westen ook wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. De komende dagen een enkele bui. Geregeld zon en vrij koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door werkzaamheden op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Amsterdam, Sloot en knopendbad in 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dairy shop, dairy shop, right open de deur, is je, is je vooruit door de Open de is okay. open de kom aan de ring. Open de deur, is is je vooruit de Ik nam het de ik nam het de delven in The day, over the day, come and begin, over the day. of mm -hmm. <laughs> Stelt, ...houd anderhalve meter afstand, Houd u zelf en beuwen. Neemt geen onnodige risico's. Was uw handen wat voor een proper volk als het onze... ...toch geen enkel beletsel zou mogen zijn. En eenmaal aangekomen in de voorkamer... ...zergewisse men zich ervan... ...dat de door uw regering bedachte afstand... ...ook daadwerkelijk in acht genomen wordt. En pas dan kan het verdiende verkozen beginnen. Uw regering vertrouwt op uw vaderlandse burgers. Een meisje dat met me gaat vissen, je vrouw is u misschien vrij Ik zou die sport voor mijn geld willen missen, al van die liefhebberij. Ik wil u het hengelen, zonder mankeren, vluggen op gunstige voorwaarden leren Trouwens als u dit laat zien bij de sloop. spreer de visjes verliefd in uw schoot Meisje ga je mee pissen Moet rukken Standige gaan mee naar buiten, trek er eens tussen tussenuit Waar moet je en vogeltjes fluiten, krijg je een blozende huid Ver van de stad en van mensen geen jengel, pak dus een kanis, een snoer en een hengel Ik heb wel geen auto, maar dat zegt toch niets want neemt de hele bus achter op de fiets. Meisje, ga je niet bezem, moe, verrukkelijk zijn. Oude je zorg en je leed verdwijnen.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 Eens moeder zegt hij lachen, ik praat mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het hart te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze weenen neer. Hallo? Dan... Ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over een verre zee. Zij is niet meer aan het op het Ja, u hoort de muziek van Willy Derby met Hallo Bandoen. Voor Lubandi met Meisje Ga Je Mee Vissen. En de volgende dame, zangeres, is ze Dorothea Margaretha Scholten van Zwieteren. Roepnaam Teddy, geboren in Rijswijk op 11 mei 1926. En al daar overleden op 8 april 2010, was de Nederlandse zangeres en presentatrice. En ze won in 1959 als tweede Nederlander het Eurovisie Songfestival met het lied Een Beetje. Als u denkt, waarom klonk dat ook alweer? Luistert u maar. Teddy Scholten met Een Beetje.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 Een beetje.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 We zijn staafvol gek, oh, oh dit is Spelen wij een goede dik, silent. Dansen we in verenigbaar zelen met. En voor ons geen bal.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 aantal successen boekte. En hij opende zijn eerste Gramfou-platenwinkel in Utrecht. En dat was op de Amsterdamse Straatweg. Daar hij bereidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari en zoon Giel Giel Montagne, zoals we hem kennen. En dat werd een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. En in 1974 openden zij in winkelcentrum Hoogkaterijnen een succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de cd op opmars. En de vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgedongen hun winkels sluiten. En in 1991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 Maar zien een weinig ging hij anders, de slag. En met drank zocht hij elders een proost. Vries zij achter alleen met haar brood.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 Van liefde, liefde, van liefde, van oh, moe. Alweer zijn eeuwig, altijd en toujours. In ook het vaderland in hoge nood verkeerd leidt het tot ingewikkelde situaties. Grondig zichzelf beschermende burgers weten zich volgens geen raad met voorraad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 Hij werd tot twintig jaar veroordeeld En voor de helft reeds uitgeboekt S'nachts op zijn harde steden Vroeg hij zichzelf steeds maar af Zal ik het einde ooit beleven Van zo'n onmenselijke zware straf Want het mensdom dat kent geen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 ik denk, ik dank u majesteit, wat want de mens.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 Luister naar Zandvoort Uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Nog zeven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 In an cool is het Nederlandse volk massaal aan het hamsteren geslagen. Aardappelen niet meer verdrijgbaar. Het broodschap toonbeeld van tekort aan innerlijke beschaving en compassie voor de medemens. En die zelf bakt, komt van een koude kermis thuis, ja zelfs oud-Hollands ingemaakte groente nauwelijks voorradig.